Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De luchtmacht heeft gisteravond wapens ingezet tegen drones... boven vliegbasis Volkol in Noord-Brabant. Personeel probeerde vanaf de grond drones neer te halen... schrijft het ministerie van Defensie in een persbericht. De drones werden gezien door bewakingspersoneel. Daarna is de luchtmacht in actie gekomen. De drones zijn volgens Defensie daarna weggevlogen en niet meer teruggevonden. Defensie wil om veiligheidsredenen niet meer kwijt over welke wapens zijn ingezet... Het is onduidelijk van wie de drones waren en wat ze deden boven de vliegbasis in Volkel. Landen op de klimaattop in Brazilië bewegen richting een akkoord. Dat had er eigenlijk gisteren al moeten liggen, maar werd uitgesteld. Inmiddels zouden enkele grote spelers hun blokkades hebben laten vallen. Zo zou de Europese Unie niet enthousiast zijn over de slottekst en ambities missen... maar de tekst niet meer blokkeren. De president van de Klimaatop komt nog met aanbevelingen voor de toekomst van fossiele brandstoffen. Daar zijn de landen het nog niet over eens. In een maand tijd zijn in twee Soedanese steden 23 kinderen overleden door ondervoeding, melden artsen in het zuiden van het land. Er zijn hevige gevechten tussen het regeringsleger en de RSF-rebellen. Voedsel kan daardoor steden en dorpen niet bereiken. Er is hongersnood in het gebied en tienduizenden levens worden bedreigd. De gesprekken tussen Oekraïne, de Verenigde Staten en de EU... over een einde aan de oorlog worden gehouden in Zwitserland. Dat bevestigt de Oekraïnse president Zelensky. In het Amerikaanse plan staat onder meer dat Oekraïne de hele Donbass opgeeft. Maar dat ziet Zelensky niet als optie. Ook Europese leiders zijn daartegen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 3 tot 6 graden, maar door de wind voelt het kouder aan. Vannacht temperaturen rond het vriespunt met in het westen kans op natte sneeuw. Morgen regen vanuit het westen en kans op sneeuw in het oosten. En het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Spargo was in de jaren tachtig enorm populair. En ook ik genoten van met de singles You and Me. En ook deze was wat minder bekend van ze, maar wel heel leuk. Hip-hop-hop -hop hoor, die aan het begin van het tweede uur Zandvoort op zaterdag, Richard Buitenhek. Ja. Ja, lekker het zonnetje op je bol. Of is het te warm? Uh, nou, ik heb wel even de farming net uh, wat laten oh, gezet. Oh ja, dat is wel verstandig. Ja. Um, yeah.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 Of the trash it's never gonna last i thought my house was haunted i used to live with ghosts and all the perfect couples said when you know you know and when you don't you don't and all of the foes and all of the friends i've seen it before they'll see it again life is a song it ends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 Maar goed, we gaan in ieder geval wel de redelijk goede kant op. Dus dat is dan weer positief. Hier is Dayton trouwens.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 Ik heb er helemaal geen gevoel meer bij. Nee, of dat continu open is of nog nou, op continu, beperkte tijden? Continu zeker niet, maar is, is dat dan van, van 12 tot 4 open? Of, of hoe moet ik me dat voorstellen? We, vind... we gaan er even op googelen en dan hoor je het zo meteen ja, al even. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga weer eerst deze draaien en dan gaan we naar Piepijpen toe. Natuurlijk het slot van de wedstrijd van vandaag daar tegen uh, Jong Hercules. Stond 0-0, is het nog steeds 0-0? Dat hoor je na deze van het goede doel.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 Er zal er wel een aantal minuten bij komen nog. In met alle wissels die hebben plaatsgevonden. Maar eh, nou, nogmaals 0-0. En we zijn wel de tweede helft die voor iets sterker in mijn optiek. Maar we scoren niet. Dat is, dat is de moeizaam. Het is natuurlijk wel heel goed dat je na nou, 10 tegen vorige week nu nog 0 tegen hebt. Maar ook aanvallend zijn we er niet beter van geworden dan nog natuurlijk. Dat is ook nog steeds 10-0. Nee, en is er nog uh, gewisseld door uh, trainer? We hebben alles, alles, alles, alle wissels aan toegepast. We hebben vijf wissels met wat blessures ook. En,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 Oh, oh, oh, oh, en het is een corner. Dus we zijn er ook nog niet vanaf, dus blijf hem maar even hangen. Zit inmiddels in de extra tijd. Nog 0-0. Corner van een Jong Hercules vanaf de rechtervleugel voor de goal. En daar gaat, oh, oh, oh, oh. het gaat net goed allemaal. Wordt uit het strafvergebied gewerkt. En we gaan uh, helemaal teruggespeeld, de andere helft. Nee, Ik probeer verder bij. Ja, fraaie trap op het middenveld. Het is natuurlijk nu heel heel spannende moment. Links rechtsom. Iedereen wil die bal maken. En vooral die bal niet tegenkrijgen, de anderen. Nee, dat lijkt me niet. Oh, oh komt terecht natuurlijk als hij uh, er bij ons uh, ingaat.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 En gooit in en, en het wordt onderschept door Zandvoort. We natuurlijk inmiddels weer aardig wat invallers ook rondlopen. Ook heel veel jonge jongens. Zandvoort in aanval. Over links gaat hij. En er wordt een cornerbal. En weer een overtreding. Nee, het wordt er wordt ook, ook weer een gehele kaart voor jonge We krijgen een vrije trap van ongeveer de linker, linker cornervlag af. Dus blijf nog even hangen. Misschien uh, dat we het mee kunnen maken dat hij er echt in gaat. Maar... Dus de grote kans is dus daar gaat hij. In ieder geval Nigel Christine, die gaat de vrije trap nemen. Die heeft daar de beste traptechniek voor. En dan komt hij 1 1 2. Sorry, je schijnt nog een beetje in het doel. ziet er allemaal heel vrolijk uit. Hij is koud. Dan gaat hij Nijouustin voor de goal. Nee. Geblokt. Goed blok nou gaat. En dan is het gevaar als alles naar voren is, dat het gat van, van achter valt. Weer een keeper in handen van de jongen. Ik wil eens schuizen Ik kijk nog niet of ze klopt, maar... Nog een keer Zandvoort. oh. Oh, oh, nee, dat is niet verre bal. De spits van Zandvoort!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 Het wil me niet lukken, hè Piet? En dan gaat hij nog zo. Wordt weer Nijzer-Christine. En het wordt weer een corner. Nog even een corner. Nou, die nemen we nog even mee, die corner. ben benieuwd. We nemen nog even mee. Ja. Kom op. Hij komt er aan. Nijzer-Christine gaat de corner nemen. Legt hem klaar. En dan komt hij voor de goal. Hij legt hem goed neer. Dus dat moet een goede corner worden. Laten we hopen. Zeven man verzand voor het, in het strafgebied. En nou de tien van jonge Hercules eromheen. Oh, oh. Nou, uit, het is niet gelukt, maar het breekt uit nu. We nu de andere kant op het gevaar. Weer een overtreding. Is nog steeds niet afgefloten. Weer een vrije trap voor Zandvoort. Vanaf de eigen helft. Rondom de middellijn wordt hij genomen. Weer een lange bal naar voren. Alle aanvallers staan er klaar om hem te ontvangen. Nou, 1-2. Daar gaat hij. Goed, Magielse kopt. Maar niet ver genoeg. trap tegen Zandvoort. Ik weet niet of jullie nog kunnen wachten, maar... Ja, het ligt eraan natuurlijk, hè. Van, uh... Als ze de goede nee, gaat kant op gaan hebben. spelen, dan, dan wachten we nog even. Nee, gaat nu de andere kant op. Maar oh jee. De keeper heeft hem in zijn handen, dus dat gevaar is over. En ik zie een scheidsrechter, sluit af. Het blijft bij 0-0. Eén uh, ja, puntje is het meer dan geen puntje. Maar het is niet wat we hadden gehoopt vandaag en waar we ook een beetje op hadden gerekend eigenlijk. Dus uitslag 0-0 en uh, ja, een beetje een, beetje, een, beetje arm, een beetje armzalige wedstrijd. Ja. Maar goed, we moeten het ermee doen en uh, we, moeten, we zullen het ermee doen. Dankjewel Piet doe, doe. en uh, tot uh, de volgende. En uh, de groet aan uh, Jan natuurlijk. hè. ga ik doen. Oké, okay. oh, oh, okay. hoi. hoi, hoi. Hey, you got that lesson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 Nou, gaan we even naar de komende wandeling? Even van ja, je praat eroverheen, maar uh, wat is dan een uh, leuke plek? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, nou, als het uh, bijvoorbeeld de Waterlijnduinen zijn, dan uh, do doen we altijd de pannenkoekhuis. Oh dus ja, dat, uh, dat, dat kan, is wel heel uh, mooi. Dat kan ingangshand voor het zijn, of Pannenland, of Oase, een van de drie. Bij de Kennemerduinen gaan we vaak uh, uh, naar, uh, hoe heet het? De Tuin- um, Kruidbergboerderij.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 De evenementen, de algemene evenementen, ook hier in Zandvoort. Ga je naar visitzandvoort.nl. En dit is zo leuk. Hey. Die kwam ik weer eens tegen. Ik denk, die gaan we erin gooien op de zaterdagmiddag. S-Club 7 en Bring It All Back. Don't stop, never give up. Hold your head high and reach the top. Let the world see what you have got. Bring it all back to you. Hold on to what you try to be. your shoulders. Just smile and let it go. If people try to put you down, just walk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 Ik had het net uh, natuurlijk over uh, Halloween. Nou, heb ik daar wel een bij. Want van de week zat ik even de hitlijsten door te nemen. En de Billboard 100 uit uh, Amerika. De belangrijkste hitlijst al daar. En dan kwam ik een plaat tegen. de dat is een plaat uit 1984. Wat uh, doet hij dan in uh, de hitparade uh, daar in... Uh, ik ga er bijna in Engels praten. Daar in uh, Amerika. Nou ja, het zit natuurlijk zo. Het was Halloween.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 I'm afraid of no ghosts call, De single in één keer weer in de Billboard 100 in uh, Amerika, Coastbusters.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 I'm you